Dit is Jorge kom aan met het NOS Journaal. De SP wil dat woningcorporaties stoppen met de verkoop van goedkope huurwoningen. Volgens de oppositiepartij ontstaat hierdoor een onverantwoord tekort. In het NOS Radio 1 Journaal zei kamerlid Bashir dat Nederlandse huurders nu vaak jaren wachten op een betaalbare woning. In Amsterdam is dat gemiddeld 9 jaar. Bashir wil ook dat de woningcorporaties nieuwe sociale huurwoningen bouwen. Het tekort neemt verder toe doordat asielzoekers die een vluchtelingenstatus hebben in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Bij een vechtscheiding moeten kinderen hun eigen advocaat meenemen naar de rechtszaal. Het CDA zegt dat ruziënde ouders bij een scheiding vaak het belang van hun kind vergeet. Oudere kinderen mogen in de rechtszaal hun mening geven, maar kinderen onder de twaalf niet. Volgens CDA-Kamerlid Keizer moet dat veranderen. De rechter moet iemand aanwijzen die hun belangen behartigt. Dat kan een advocaat zijn of een psycholoog of iemand die verstand heeft van opvoeden, zegt Keizer. Het Nederlandse vrachtschip dat vanochtend zonk na een aanvaring op de Noordzee had geen gevaarlijke lading. Volgens de eigenaar was er staal en een hijskraan aan boord gebracht. Het schip zou via Spanje naar Midden-Amerika gaan. Het vrachtschip kwam door nog onbekende oorzaken na aanvaring met een gastenker. Het ligt half gezonken op een zandplaat. Er is olie in het water terechtgekomen. De elf opvarenden zijn uit zee gehaald en naar Zeebrugge gebracht. De Nederlandse kapitein is licht onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De beschadigde gastenker is naar Zeeprugge gesleept. De regen heeft geleid tot een drukke ochtendspits. Rond half negen stond er op de snelwegen zo'n 420 kilometer file. Daarmee is het de drukste ochtendspits sinds 5 februari. Toen stond er vanwege de sneeuw 472 kilometer. Het weer. De regen trekt weg naar het noorden. Maar vanmiddag zijn er buien met kans op onweer. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen nog een paar buien. Daarna droog. Het wordt wel frisser. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroor en Hoeverlaken 7 kilometer. De A7 Hoornzaandam bij Purmerend 3. Op de A15 nijmegen gorkum tussen Ochten en Thiel nog 4 kilometer. Op de A27 Preda-Utrecht voor Lexmond 6. A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven na een ongeluk nog 10 kilometer. Op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Nijkerk 4.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 Cuando de amarte, se trata mi cielo Dios te pido un segundo más de vida para dar Love how deep is your love to So me how deep is your love love to So tell me how deep is your love how deep is your love Tell me how deep is your love, how deep is your love? We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 Just like me I hope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 To bless And yeah 106.9 ZFM Deeply deep about the curves you got Deeply hot, hot for the curves you got Deeply je bat the fun we had